De Duitse minister Steinmeier en zijn Franse collega Ero... leggen dat plan vanochtend voor aan Italië, Nederland, Luxemburg en België... de vier medeoprichters van de EU. Het Syrisch gezin uit Weert mag worden uitgezet. De Raad van State heeft de uitspraak van een lagere rechter bekrachtigd. Een Syrische vrouw en haar vier kinderen hadden de zaak aangespannen. Het gezin had asiel gevraagd in Duitsland. Daarna reisden ze door naar Weert... omdat de broer van de vrouw in Nederland een asielaanvraag had ingediend.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 De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van de paus. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn gisteravond... vele duizenden bezoekers aan een popfestival gevlucht voor noodweer. Tijdens het Southside Festival in Neuhausen-op-Eck... begon het plotseling hard te regenen en te onwieren. Veel mensen renden weg en bij struikelpartijen raakten 25 mensen gewond... van wie er vijf naar het ziekenhuis moesten. Het festival had drie dagen moeten duren, maar werd afgelast. Het weer in het westen, soms even zon, afgewisseld door wolkenvelden. In het oosten, meer bewolking en soms regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen in het hele land wat buien. Temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was het. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is sombakker Bakker van de ANWB. Er staan een file door een spoedreparatie op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De linker ruistrook is dicht.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Toebak leeft. Het met het uur een grotere pijn ook hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Toebak leeft. Zeg. Feel so alive. Templar trap uit Australië. Alive. Zo simpelweg. heet Deze plaat is 7 minuten overweg in de zaterdagmorgen. Fijne toestel op aanstaan. Het is tijd voor de overzichten wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is 25 juni 2016, maar er gebeuren ook allerlei interessante dingen. Uh, in bijvoorbeeld uh, in, 19, in 1864, ja, toen was de eerste Dutch tram, uh, tram uh, actief. Tram, tramlijn, Ja, staat hier in het Engels. De Dutch uh, Tramway comp company, company is gestart. Dat was in Den Haag, dat was een, een, een paardentram. Het klinkt zo drullig, drollig. Hier. Een paardentrem. Waarvoor zou je het doen? Dan ga je rails neerleggen. En dan heb je een tram. En daarvoor zet je een paard. Je kan ook gewoon een paard- en wagen nemen. Dat lijkt me hetzelfde. Maar nee, je neemt een paardentram. Ja, maar die tram dat die dat... rijdt dan wel wat soepeler dan dat, uh, dan dat je het over de weg. Al die keien en al die dingen. Maar ja. goed, dat ging allemaal niet zo soepeltjes. Want uiteindelijk de overgang van het ene railsstelsel naar het andere rails Dat werkte niet allemaal helemaal soepel. Dus uiteindelijk het ging in het begin niet allemaal even makkelijk. Heeft het opgericht dus in, in, in 1864 door een Haagse ondernemer. Die ook directeur was van een gasfabriek samen met zijn, met zijn neef. Uh, die woonden dan in, in, in, in Prijs en die was ook al met zoiets bezig. Daar hebben ze de handen in elkaar geslagen, een vermogen er tegenaan gegooid. En uiteindelijk hebben ze dus uh, hebben ze een, de, de Hollandse uh, trammaatschappij ja, opgezegd. Had het toen volgens mij. Ja, ja, later is dat vrij snel overgenomen door iemand anders, omdat dat niet echt winstgevend was. Ja. Uh, in 1967 het eerste wereldwijd uitgezonden televisieprogramma Our World vindt plaats, waarin onder andere een opname te zien is van de nieuwe single van de Beatles, All You Need Is Love. Ja, het is zo leuk. Dat heeft waarschijnlijk wel gezorgd dat ze echt uh, uh, over de hele wereld beroemd werden. Ja, dat, dat, die uitzending begon altijd zo. This is Studio 23, Sydney, the Australian National Control Centre for the first live around the world telecast, Our World. En dan krijg je een, echt een, een opzomming wat ze allemaal deden om die, uh, die verbinding tot stand te brengen. Het ging dan daar langs en, dadelijk, en dan krijg je een soort ja, informatie over alle landen wat daar allemaal speelde. Dat ging van vroedvrouwen uh, tot, uh, tot een haakclub bijna zeg maar. Om het landje, om het de wereld zo klein mogelijk te maken. En er uiteindelijk was dus ook een optreden van de Beatles te zien. Ja. En dit was dan het Franse volkslied geloof ik. ja. Wat overging natuurlijk in de plaats van de Beatles. En wat je net al zei, om de Beatles nog een beetje bekender te maken... hadden ze aan het einde van All You Need Love ook nog verwijs ik naar uh, She Loves You Yeah Yeah. En Yesterday hadden ze er allemaal in verwerkt. Met andere woorden, het was een medley... Uh, een oh, promotiecampagne. Het was een medley, zeg maar, van de Beatles. Goed, dat was in uh, 19... 1967. 67? 67. Ja. ja, dat is uh, bijna 50 jaar geleden. Ja, zeker. <coughs> bijna 50 jaar geleden. En Paul McCartney nog steeds druk bezig met muziek maken. Was je niet op pingpop? Uh, Altijd uh, ja, ja, muziek op muziek op ja. -pop. Altijd ja, -pop. En Hij was vorige week jarig. Oh, ja. we, uh, nog een plaat van hem was grappig. Ja, klopt. 17, is het 17 nee, juni? Uh, 18. 18 juni. ja. vandaag het 25e. Ja, klopt ja. Dus, uh, ja. En wat is er nog allemaal weer gebeurd wat op de 25e? Ja, uh, Mozambique in 1975 wordt Mozambique onafhankelijk van Portugal. En uh, wat hebben we nog meer? Dat uh, met sporten is er van alles gebeurd op deze dag. Dat is ja. blijkbaar vaak uh, het bedrog van uh, Guillaume. Ja, Guyon. Dit, dit was een, een Spaanse plaat. en uh, daar werd dus eigenlijk, er uh, uh, was dus een, uh, een kwalificatiewedstrijd. En toen bleek dus dat uh, de andere wedstrijden waren al gespeeld. En uh, Algerije had eerder die dag al gewonnen met 3-2 van Chili. En West-Duitsland en Oostenrijk Die wisten dat een Duitse overwinning... met één of twee doelpunten voor beide landen... eigenlijk de gunstigste uitkomst zou krijgen. Okay. Dus uiteindelijk kwam West-Duitsland in de wedstrijd al snel voor met 1-0. En uh, daarna gingen ze gewoon langdurig en schaamteloos... rondspelen van de bal rond de middelcirkel. Dat grote woede van de Spaanse en Algerijnse fans. Want die, waren, die hadden dus door dat er een akkoordje werd gespeeld. En sindsdien... Met. is het dus ook zo dat, uh, dat er nooit meer... de UEFA heeft dus gezegd... er gaan nooit meer groepswedstrijden uh, apart plaatsvinden. Die worden altijd voortaan op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip dus worden ze gespeeld. Ja. Zodat we geen, uh, niet kunnen vooruitlopen op uh, de uitkomst. Ja, sport is zo mooi. Hè? Sport is dat je alles geeft. Gewoon, je maar gaat helemaal op in de zijn. sport. En, <laughs> eerlijk zijn. Sport matchfixing, heb je wel eens van gehoord. Ja, FIFA heb je ook het. wel eens van gehoord. Doping, hè? Ja, nee goed, sport is echt zoiets moois Worden gewoon. Worden voetballers Wordt zo gecontroleerd. sport. Worden voetballers gecontroleerd op doping? Uh, ik zou het echt niet weten. Goed, nog even anders. De Koreaanse oorlog, of de Korea-oorlog... Uh, uh, begon in de, uh, uh, op uh, 1956. En uh, Zuid-Korea en Noord-Korea raakten met elkaar in de klins. Dat liep al een tijdje vanaf 1910... Uh, Eindelijk ging China en de Sovjet-Unie met Noord-Korea mee. En de Verenigde Naties, ook Nederland deed daar een klein beetje mee, gingen met Zuid-Korea mee. En Zuid-Korea werd in het begin helemaal, helemaal overlopen door, door Noord-Koreanen en door de, de steun van China en zo. Dus bijna had uh, Noord-Korea ook Zuid-Korea helemaal ingenomen. Tot het laatste moment hebben ze toch uh, dat land weer uh, teruggenomen. En uh, nou, tot nog toe is er nog steeds ellende daar. vastgelegd. Nou, voor de oplettende luisteraar. Ja. Het, was dus, het begon 25 juni 1950. 1950, oké, okay, dat is vuren. Dat, dat werd bereikt op 27 juli 1953. Ja. Maar het staat hier. Er is nooit een officieel vredesverdrag nee. ondertekend. Het conflict houdt formeel aan tot op vandaag. Nou, Dat is inderdaad wel zo. Had Noord-Korea niet de afgelopen week wat langafstandsraketten getest? Ja, dat zou zomaar ja. kunnen. Ja, ik geloof het wel. Ja. Dat gaat toch wel even een tijdje mee. En dan heb je Zuid-Korea weer die grote speakers bij de, bij de grens neerzet. Ja. Die naar Noord-Korea weer... wegwezen! <laughs> je ja, klootzakker! Echt snoeihard ook, hè? Maar je moet gewoon een leuk sportfeitje wel nog wel zeggen. Want ja. in 1988 won Nederland het EK-voetbal... Ja. door in de finale in München met 2-0 te winnen van de Sovjet-Unie de doelpunten van Ruud Gullit en Marco van Basten. Waar, die zijn dus internationaal enorm beroemd geworden door deze, dit, dit EK. Oh, okay. Waardoor ze echt, ja, echt VIP's zijn all over the world. All over the world. En er zijn zoveel jongens toen Marco en Rut genoemd in die tijd. Ja, oh ja, geloof ik ook wel. Ja, zeker. Goed, dat is zo, zo, zover wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. Op 25 juni, straks de verjaardagen. Maar eerst even een klassieke, zou je denken, uit de oude doos. Echt een heel oud, moppie muziek. Nee, dat valt best mee. Dit is namelijk Didier Shadow. I can end the conversation real quick. I am I kick Crack. I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit Hit your mama on the booty. kick your dog, fuck your bitch That boy dressed up like you sat on and took pictures with your kids We the best, we will cut a fronty face in your chest, little wench I'm a fresh. refresh, I'm a minch. Yeah, correct I will walk into a court while they wreck, screaming yes I am guilty motherfuckers, I am death Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get joked Shit, flame your crew Trump face the flame your I Charlie Brown, peppermint Patty, Linus and Lucy. Put coke in the Doobie, roll Woolies to smoke Snoopy. I still remain that dick rap. Weer iemand die rap, of meeste uh, toebak die rapmuziek draait. Ja, soms vind ik dingen toch wel weer grappig als ik dit hoor. Dan denk ik, ja, dit doet ook een beetje denken aan een goede oude tijd. Het nieuwe album van DJ Shadow staat vol met verwijzing naar vroeger. En ja, dit is dan net even hipper dan vroeger, maar ik, ik kan het wel waarderen. Onder andere uh, staat ook nog een ander plaatje op. Ik zal wel even binnenkort even helemaal tevoorschijn halen: de hele album van DJ Shadow. Nobody speaks but me. En zo is het. Het is vandaag 25 juni. En we kijken even wie de jaardig is. Oh, er zijn er zoveel jaar. Oh man, er zijn er zoveel jaar. Ze dus is afschuwelijk gewoon. Wie is de jaardig? Vertel. Ja. Uh, George Orwell. Hey. En dan denk je, wie is dat? Maar hij is dus die oh. man die toen het boek heeft geschreven van The Animal Farm. Ja. En ook 1984. En dat de... was dus de, de, van Big Brother is Watching You. Ja. En hij was dus helemaal... Er uh... was een klein stukje in de kamer waar ik kon zitten... waar de televisie mij niet kon zien. En daar schreef ik... Dat, dat, hij, dat kan ja. ik me nog herinneren. Maar hij was daarvan, dus van het uh, boeken gaan, dus eigenlijk allemaal over het Stalinisme en het to totalitarisme. Oké. Okay. Dus inderdaad, dat het helemaal fout gaat. Ja, dus, uh, in het begin was hij helemaal niet zo politiek aangelegd. Maar later heeft hij toch gewoon weg uh, ingeslagen. Ja. Vandaag is hij jarig. Ik heb het over Philip Bloemendaal. Hij, uh, hij, uh, le uh, hij leefde, hij groeide op in uh, Zandvoort en Haarlem. Dus hij komt vriendelijk uit de buurt. Hij is natuurlijk al lang al overleden. Hij is in, kijk eens even kijken, in 1998 is hij overleden. En. Uh, uh, even kijken, hij was bekend van het Polygon-journaal. En dat klonk altijd zo, mocht je het vergeten zijn. Den Haag is de komende tijd het toneel van de internationale atoomtop. Wat zal leiden tot een... Er was in de tijd dat je nog hele slechte microfoons had. En dat hij dat zo insprak. En uh, hij is zeg maar... In de Tweede Wereldoorlog heeft hij onder de gedoken gezeten. Ik heb pas alleen nog het verhaal van hem gehoord. In een documentaire. En dat was echt vrij tragisch. Dat hij zeg maar door zijn moeder... Of door een familie die in de kast werd gegooid. toen ze hoorden dat de Duitsers kwamen. En uh, toen bleef hij in de kast zitten. En toen hoorde hij zijn moeder en zijn zus, geloof ik, jammerend de, de trap afgaan. En uh, hij is daar een paar uren blijven zitten. En uiteindelijk is hij er maar uitgestapt. Maar, dan... maar de kast was gelukkig niet op slot, want daar had je ook een film van. Daar nee. heb je ook een film van. Ja, ik <lacht> ja. weet niet of dat inspiratiebron is geweest. Maar goed, nee. hij heeft een tijdje in die kast gezeten. En uiteindelijk is hij dus. Uh, ja, hij is ons enige overgebleven. Oh, ja, en dan hoorde zijn moeder afgevoerd worden. Het is echt een dramaverhaal. En, nou, ja, en toen ben ik eigenlijk zelf maar van het ene plekje naar het andere plekje gegaan. En had nog wel een broer, geloof ik. Maar daar hield hij uiteindelijk slecht contact mee. Maar goed, uiteindelijk, als je nog verder kijkt... wat voor uh, polygoonsjournaal je nog mee in gesproken hebt... dan is dit misschien wel een van de leukste. Vrouwen en poezen. Van oudsher hebben vrouwen een innige band met hun poes. En op de internationale poesententoonstelling in Delft... laten vrouwen dan ook graag aan het publiek hun poes zien. Zoals deze trotse dame met een wel erg grote poes... <sweak> en dat gaat maar door over de poes. Uiteindelijk, ja. uh, je kan je poes ook naar scheren en uh, kale poes. En, uh, nou, echt de hele ratten dat je denkt is dit nou een grap? Is het nou dubbelzinnig, of niet? Ja, dit maar dit is echt een serieus bericht. Er zit ook een filmpje bij van allerlei poesen. In <sweak> de jaren 50. <sweak> <sweak> <Luin. sweak> Filmbloemendaal. Bloem, oh, die dus. moeten we even gaan delen, dat filmpje gewoon. Dat moeten we heel even Ja, dat moet ik opzoeken. En wie vandaag ook jarig is: Anthony Gaudi. Ja. Hij is in 1852 geboren. En hij, is, hij heeft geleefd tot 1926. Maar ja, zeer bekend natuurlijk van uh, zijn, zijn stijl natuurlijk. Ja, zijn he? stijl. Echt een ja, heel aparte stijl. In Barcelona heb je volgens mij zo'n Gaudi Museum. Ja, en en het, het is echt uh, helemaal mooi. Hey, uh, uh, het grappige is, als je naar uh, kringloopwinkels gaat... dan kom je heel vaak uh, bij de kunstboeken je het boek van Gaudi tegen. Van Tassen okay. heb je namelijk uh, een hele serie. En het, een, het enige boek dat je overal tegenkomt is dit boek van Gaudi. En dan zou je denken, van, niemand wil dat boek blijken. Want niemand vindt de straf van Gaudi nu momenteel erg interessant. Maar het ja. grappige is, het levensverhaal van Gaudi is wel interessant. Want de man kleedde zich niet echt heel erg hip. Hij zag er soms een beetje uit als een zwerver. En op de desbetreffende dag... Uh, ik zit even te kijken wanneer hij ook precies over, overleed... Uh, Gaudi 1926. 1926. Uh, is dat een datum bij? Nou goed, liep hij op straat en hij stak over. Hij ging altijd even langs een bepaald soort park. Ging 10, je nog juni. Even, 10, 10 juni. 10 juni 1926. Hij, uh, liep hij uh, langs het park en stak hij de tram over. Maar de tram schepte hem. Hij bleef op straat liggen. De tram reed ook door. Iemand vond hem en dacht van, hm, ze zwerven zeker. Die heeft hem dus naar een, een soort verzorgingsziekenhuis uh, gebracht... En uh, na het weekend miste zijn werknemers miste hem... en gingen hem zoeken en vonden dus hem in een, een soort agenebbes ja, ziekenhuisje. En daar is hij uiteindelijk ook gestorven. Ja. En hij lag er dus en niemand herkende hem op straat... Ja, zielig, hè? Het is wel een beetje apart. Nou, maar hij heeft dus dat park Guel, gemaakt. Dat is een, een stadspark in Barcelona. Ja. En uh, eigenlijk is het uh, een hele grote bank. En dat is een reuzenslang, die krokkelt kru door het hele park als rendezvous plaats De, de appel. Oh, oké. Okay. Nou, heel goed. leuk. Wie nog meerjarig uh, is uh, en nog wel leeft, is La Vizivre. Hij wordt vandaag 71. En La Vizivre, wat voor plaatjes maakt hij nou ook alweer? Nou, even een fragmentje. The you en uh, nou goed, even voor die ook jarig zijn, is Carly Simon. En Carly Simon wordt vandaag ook 71. nog oud? En ze ja, is een 71. Ze uh, ja, is een tweeling. En ja, ze is een uh, tweeling. En die K van deze plaat. En. Ik moet zeggen, als ik de plaat nu nog hoor, denk ik van best wel een leuk plaatje eigenlijk. En het grappige is, aan het einde van de plaat komt dan natuurlijk Mick Jagger erbij. En iedereen dacht dat het ook ging van Mick Jacker is zo veen. daar gaat deze plaat over. Je bent zo ijdel. Maar dat ging niet. Nee, dat ging niet over Mick Jacker. Ik heb dat nooit geweten met Jagger. Ik ga hem toch eens een keer goed Ja, het goed laatste luisteren. stukje van hoor je, dus Mick Jagger echt meeknauw. En dat is echt wel een, een toevoeging aan deze plaat. Nee, Carly zijn, Simon. Hebben ze ook een relatie gehad, die twee? Dat zou zo kunnen in die Wereldjaren. Ja, ik jaren dacht natuurlijk ook, jaren, is het George Michael. Ach. Hij is van 1963. Hij, hij, is dus, van, uh, hij, is, hij is toch van Let's Go Outside? Ah. Dat was toen zo hij grappig. Hij was toen toch uh, betrapt in zo'n uh, ja. zo uh, dark room? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Op een wc. Let's go inside. En dat ja, close. Let's go outside and inside. En uh, ja, Toen kwam je dus uh, op allerlei televisieprogramma's... en kwam je er ook voor uit dat hij homo was. Want dat was toen altijd een beetje onduidelijk. Nog. Ja, maar ja, het was natuurlijk niet goed voor de fans. Hè? Want nee. toen dat, dat Last Christmas... Uh, hè? Dat, dat plaatje, oh. dat, dat was zo romantisch. En iedereen oh. was verliefd op hem. Oh, en hij zag er zo goed uit. Oh, man, is hij gay? weer zo jammer. Uh, Dolf Jansen wordt vandaag 55... Dolf Janssen, uh, uh, Radio 2, uh, spijkers met koppen. Ik luister regelmatig naar echt nou, een echt, uh, geniale interview. Soms vind ik hem wel irritant op de televisie. Maar oh. volgens mij uh, ja, krijgt hij dan te veel ja. aandacht. Of zo, dan blijft hij maar stuiteren. Goed. Ja, uh, ik wil Toch nog even, even yeah? daar heb ik heel erg van genoten. Het is yeah? een schrijfster, een Engelse schrijfster. Dorothy Gilman. Ja, Die ken je vast niet. Het nee. is van 1923 tot 2012. Maar zij schreef dus de spionne met het hoedje. Vermisters Paul Effect. En het was eigenlijk een soort vrouwelijke James Bond. Oké. Okay. Het was gewoon een vrouwtje die was wel met pensioen. En die had echt zo van, ik wil spion worden. Nou, toen is ze gewoon naar de, naar de buitenlandse zaken gegaan. En uiteindelijk hebben ze haar voor een opdracht hebben ze van alles laten doen. en Het was echt zo'n grappig boekje. <laughs> ik, en nou, er is een hele serie van gekomen. Ik ja. heb het idee dat het ook zelfs nog verfilmd is. Het okay. is echt ja. leuk. Linda. Hoe heet ze nou ook weer? Nee, nee uh, uh. Dorothy Gilman. Dorothy Gilman. En dat is dus, uh, Ed, zeg niets, maar niet De met het hoedje of Mrs. Polyfact? Ik zeg wel helemaal niks. Echt soort, uh, ja, ik lees nooit wat. Ik lees alleen de krant. Goed. Tim nee. Finn wordt vandaag 64. Too much friction, Katie? Ja, deze ken ik wel. Ja. Oh, dat is ook een groot hit voor hem hoe geweest. Is die? Hij wordt uh, 64, wordt die Tim oh, Finn. Goed. Oh. Uh, nou, dat zover weer de verjaardagen. Ja. Even uh, kijken. Dan doen we nu. Moet, moeten we anders. Ah, ja, ik heb dus uh, speciaal vanwege. Ja, uh, ja, dat zal ik even vanwege denken Vanwege Your heb ik dus een plaat van hem meegenomen, een CD. Ja? En uh, ja, we kunnen kiezen tussen de Wham Rap of... Uh, de, uh, de Young Guns, go for it. Young Guns is wel, uh, wel een beetje up tempo, hè? Ja, de Young Guns vind ik wel even meer. Uh, ja, gaan de dan we die andere doen. Wham Rap is wel een beetje gedateerd. Welk ja. nummer is dat ook weer? Oh, uh, dat. Uh, <laughs> Ja? We zijn heel professioneel. Ja, Nummer 5. Nummer vijf. Ja. Ik zie dat ze er ook nog even gepoetst. Ze waren met z'n hè? Die, ja. die, uh, die, die gasten van Wham. Begreep ik. Ja, natuurlijk waren ja, nee. ze met de tweeën. Ze zien ze nog in het zwembad liggen. Man, wat een feestje met de twee Die mooie vrouwen erbij. Dat was Pepsi en Shirley. zaten er voor mij in het begin nog bij. Pepsi en Shirley? Ja, Pepsi en Shirley. Het okay. zeg je helemaal niks. Nee, het zegt me helemaal niks. Oh, dat was, dat was zeg maar de spin-off. Ze zaten bij uh, Wem. En later zijn ze zelf nog een uh, muzikale carrière. dan vastgeplakt. Oh. Nou goed, George Michael dus vandaag. Hoe oud is je eigenlijk geworden? Eigenlijk 53. 53. Best al wel wat mee ook okay. hè. Ja toch? Oh, ja, toen je ook zo oud bent. De kant was nou de beste kant, de linkerkant of de rechterkant? Volgens mij was dat de linkerkant. Ik weet het niet meer. Go for it, one young ones. It's around town a while So I greeted you with a knowing smile When I saw that girl upon your arm I knew she'd your heart with a fatal told I said, soul boy, let's hit the town I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say Was, hi George, meet my fiance."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 En dat omdat George Michael vandaag jarig is, hij wordt 52 zijn hij 53 volgens mij hè? Ja, hij wordt 53. 53 verschillen maar, maar twee jaar. Ik voel het goed van dat hij al veel ouder was. Ja. En veel wijzer. En hij is maar twee jaar jonger dan ik. Ja. Nee. Dan nou. een broekje nog. Uh, ja, uh, young precies. Guns, Go For It, dat was wij met z'n met zelf. Met Andrew Rickley zat er toen nog, nog bij. Ik kan me nog herinneren, dat het was in die periode... dat de streepjes en bloemetjes, uh, was nu hip. En toen had hij een pak aan, denk ik van... WTF the fuck, man. Dat de hip, dat was echt, man, te druk voor woorden. speelt was er niks bij. Maar goed, het is uh, alweer uh, bijna half... en om half doen we altijd even de Zandvoortse berichten. Hoe is het alweer zo ver? Oh my god Oh my goodness. De Zandvoortse berichten. Ja, Ik las in de Zandvoortse krant. Ik hou het uh, echt goed in de gaten. Dat de restauratie van het afgebroken wiel van de unieke Oud-Zandvoortse schel op elkaar ligt op schema. De Zandvoortse smid uh, Martijn Jacobs heeft het metalen gedeelte van de wiel. Dat noemen ze de kluts. Gemaakt en voorzien van een speciaal hout. Ah, dat en, is die kluts die zal altijd kwijtraken? Ja, je raakt de kluts kwijt gewoon. Ja. Nou goed, hij uh, heeft speciaal gewoon. Uh, uh, het hout komt uit Westelijk afrika duurzaam. Dat mag ook wel een keer, want vorige keer is dat gerestaureerd, dat, uh, dat karretje. Dat, echt Voor mij is dat vieker gerestaureerd. En dan keer stort hij weer in elkaar. En als hij straks klaar is, wordt hij weer op de rondtonde. bij een nieuw unicum geplaatst. om de toeristen zeg maar, te verwelkomen. Ik vind het een uh, leuk iets. Goeie zaak. En het is mooi dat het ook zo ja, weer een beetje gerestaureerd wordt door het Zandvoort. He? Ja, zeker Goed. weten. Uh, ik heb wat nieuws van het Pluspunt. Komende woensdag is er van 2 tot 4 uur is er, uh, is, uh, een oplaadmomentje. Voor uh, mantelzorgers. Ja, even lekker dus, uh, opladen. Ja, en de wijkverpleegkundige Anouk van Straten... die komt informatie en tips geven over de verzorging, et cetera. ruimte om te praten. Kan ik, uh, ik... Wacht, wacht, kan ik mijn fiets hier ook opladen, kan dat? Nee, je kan, op de e nou, dat kan je vrijdag 1 juli kan ja? je, je fiets laten maken. Want ja? dan is het een soort repaircafé. Je kunt met kapotte spullen langskomen... ook bij, uh, wederom bij Oog Zandvoort. Dus dat is allemaal in Noord, in uh, Pluspunt. Ja, dat je denkt van, uh, ik ben echt de hele ochtend op bezig. Kan maar, je even kijken even kijken. Oh, wacht, wat? Shit, ik op ook een scheur in mijn broek. Nou, ik ben wel even een dagje hier... Een uh... scheur? Oh, dan kom je gewoon... Ja, maar al die scheuren, dat hoort tegenwoordig, ja. Oh ja. ja en uh, de hele maand juli, dat vind ik ook wel leuk, zal ja. het uh, gasthuisplein in Zandvoort iedere vrijdag omgetoverd gaan worden tot een toeristenmarkt. Het kraampjes gericht op de toeristen zal deze markt zijn eigen sfeer beleven. En uh, ja, we missen een toeristenmarkt zoals ze in Spanje of andere vakantielanden zijn. En het is dus, uh, die begint ook op 1 juli, 8 juli, 15, 22 en 29 juli. Dus uh, als je nog wil aanmelden voor een kraam, dan kan je er ook gaan staan. Dan kan je naar info.onair-events.nl Mooi, bij, uh, dat is goed. Het woord. De Zandvoortse brandweer heeft zaterdag... vorige week zaterdag weer meegedaan aan het landelijke herdenken... van collega's die sinds uh, 1945... door bluswerk zijn omgekomen. Twee Zandvoortse spuitgassen spoten. Het speciale ere. ereherdenkingsteken. Uh, uh, twee elkaar uh, boven de grond kruisende waterstralen... En uh, ja, dat is mooi. Voor de brandweer uh, zowel, zowel vrijwillig als brandweerleden, als beroep. Heel moeilijke zin. Ze zijn dit. door bluswerk om het leven gekomen. Ja, door bluswerk om je het leven gekomen. Ze zijn neergespoten. Uh, na, zand, na 1945 zijn er geen zandwerkzaamheden. Zijn, dat zie je dat toch? <lacht> <van ontzettend afgrijvingen. lacht> ik vind het steeds leuk dat ze gewoon... Ik zie dat gewoon van die mensen zijn op het leven gekomen... omdat anderen verkeerd geblust hebben. Oh, die zijn van liefde. de ladder afgespoten ja. zo. Wat je? Ja. Nee zeg, ja, dit lachen. is wel een serieus nee. puntje. Je ja. maakt het allemaal nou wel, maar dat zijn mensen vrijwilligers... Ja, nee, die dat, dus echt voor, voor hun eigen o, voor gevaar ongeluk voor ongeluk eigen zijn, leven... mogelijk zijn tijdens het uitdrukken verbranden. Ja. Ja, nee, sorry, maar dat vind ik inderdaad... maar jij zei het, tijdens bluswerkzaamheden. Ja? En dan denk ik van, nou ja... Dan, uh, maar ze hebben met gevaar voor eigen leven, ja. ze zijn mensen gered. Het is nog wel een hoop te doen over de brandweer natuurlijk. Want ze zijn natuurlijk aan het kijken, die pikken acties, die pik... -pik. Uh, hoe je nou, die prikgroep of zoiets? Er, er wordt altijd één groep aangewezen die dan als eerste mag blussen. Maar nu is dat helemaal vrijgegeven. En elke vrijwilliger die dus de binnen binnenkomt lopen, mag gaan spuiten, oh, dat is nu helemaal okay. vrijgegeven. En dat schijnt heel veel geld te bezuinigen. Maar goed, uiteindelijk is het wel veilig. Ja. Nee, je moet wel sterk zijn, want we zetten helemaal kracht op die slaan. Ja, en sommige vrijwilligers uh, worden dan buiten uh, spel gezet... want die, die komen altijd te laat. Ja, als die wel iets verder weg wonen... Ja. kunnen ze zich beter bij een andere brand voor Dat is misschien een heel geen slecht idee. Goed, uh, no, nog meer zandgesprek ja? even kort dan. Uh, strand van Zandvoort staat wereldwijd ja. in de top 8. En want, uh, naturel, wat is dat? Ja, in je blootje. In mijn, oh, ja. Over de hele wereld zijn er plekken waar men na kan zonnen. Maar uh, Sandvoort heeft dus uh, in het review-platform van Zouver. Ja? in de wereldwijde top 8 behaald. Sandvoort dus met zijn naturelstrand een prachtige zesde plaats. <lacht> ja. ja. En het is wel mooi, want uh, uh, we worden dus. Het, bekend, het bekendste naakstrand is Cap d'Agde in Frankrijk. Helemaal zuid. Ik ben er geweest ooit. Ja? Nou, niet op het naakstrand, maar in het plaatsje. En, uh, maar Miami. We zitten dus uh, echt in een hele mooie plek. Want je hebt Miami, dat staat er, dat staat er onder. En Los Angeles ook, geloof ik. Ja, oké, dus, okay, dus we, staan, heel goed. we staan op de zesde plek. De zesde plek van de, zesde de, de acht. plek. Tek. Wat is zo bijzonder de naakstand? Uh, het, het, het, het idee altijd van naakstand is dat er heel veel uh, oude mensen rondlopen. Ik ga, ja. ik ga er ook bijna heen. Ja, maar jongeren die durven het niet meer. Nee, denk ik. wat gek. We zijn toch preuze ja, geworden. Ja, nee, weet je hoe dat komt? Nee? Door alle... Alle naakbeelden die mensen tegenwoordig via de computer krijgen, die zijn allemaal mooi opgepimpt en ja. al die dingen meer. Heel strak. En dan, uh, dus dan heb je het idee dat je zelf helemaal niet normaal bent. Dus dan ga je daar zeker niet dat laten zien terwijl ze eigenlijk iedereen heel erg normaal is. Ja, klopt hoor. Iedereen ja. is normaal. Zeg, uh, ja. elk lichaam met z'n stel. Nou, ja, oké. Okay, er zijn nou, verschillen, maar ja, die hele porno-industrie heeft dus de mensen met borsten yeah. onzeker gemaakt, want die, uh, ja, als, je, als, je, als je ze niet gepimpt hebt met allerlei pillingen, nee. dan, uh, ja, dan, dan, dan staan ze niet zo pront omhoog. Nee. En dan denk je al van, ja, jeetje. Nou, ja. ja, ja, goed. Ja, het gebeurt ook zo, maar je wordt zorgens wakker en één keer ben je heel zwaar. Dat komt gewoon maar in één keer. Dat gebeurt zo maar in één keer. Helekt Dat is denk. mij ook gebeurd. Dat ja. is mij ook gebeurd? Ben je wakker? Ho. Ja, één keer. elke ochtend ben ik waar wie spannend over het worden, wordt, denk van... nee, gelukkig, ik ben nog heel slank. Ja. Goed, ja. ja, dat gaat allemaal vanzelf. Je hoeft je niks voor te doen. Echt waar. Ja. Nou goed, uh, zover weer het preekje... Weer over eten <lacht> en over dik zijn. Dat komt er altijd weer hetzelfde neer. Goed, zover de Stanfordse berichten. Stokpaardjes, hou eens mee op. En, eh... Oké, zover ik. Denk, oh ja, natuurlijk. Toet ja. Door Cinema Club. Ik heb ze bij Pinkpop gezien. Oh, uh, volgens mij vorig weekend alweer waren ze hier in Nederland. En ze hebben een nieuwe single uit. En die heet... We are ready. We zijn er klaar voor. Helemaal. Ja, yeah, are you ready? To-door cinema club komt uit Engeland vandaan. Ja, ze zijn er helemaal klaar voor. Voor weer een onafhankelijk land te worden. Omdat ze afgelopen week ook hebben gestemd. 48% was tegen. En 52% was uh, voor het verlaten van Europa. En uh, nu zijn we in Nederland ook al een beetje bang voor de Nexit. Niet voor de next shit, maar Nexit. Dat Nederland er ook uit wil, zeggen, maar. Dat zou toch wel heel iets apart zijn als het Nederland. Maar goed, ik denk dat wij nog steeds meer denken van de. Uh, dat gaat ons geld kosten. Ja, maar we moeten er beter van uh, ook goed realiseren. Uh, zij zijn groot en wij zijn klein. Want uh, we hebben gewoon, met z'n allen moeten we het gewoon doen. Ja. Huh? Nou goed, toch even als we het toch over geld hebben. Ik, ik kreeg namelijk een telefoontje van juffrouw Janni. Ja, precies nog even over het geld. Die had namelijk een portemonnee gevonden. Uh, een portemonnee, uh, dis, dat is voor Amerikaan. Misschien een veteraan, dat zou nog kunnen. Dat oh, is voor de ja. voor Is hier in uh, ieder geval in geweest. Dat is een Amerikaanse portemonnee met alleen pasjes erbij. Ze dus heeft niet de naamgroen. Lijkt me logisch. Als ga je natuurlijk voordeur als die aan ons. En wel meneer. een geboortedatum. Uh, dat had ze nog doorgegeven, nog even. Maar goed, mocht je uh, iemand kennen of je hoort het zelf in één keer, lijkt me sterker. Maar goed, uh, dan kan je even contact opnemen met uh, mevrouw van der Meer. Marja van der Meer moet ik zeggen. Uh, juffrouw Jannie mag ik ook zeggen eigenlijk. Ja, nou, zij is uh, ook van onze radio hè? Ja, ze maakt hier regelmatig schoon. Ze komt regelmatig hier uh, even aanschuiven. Uh, telefoonnummer is 0624100510. Uh, mocht je weten iemand die een portemonnee kwijt is. Ja, Is okay. hier van een Amerikaanse portemonnee, dat sowieso. Ook? Een Amerikaanse portemonnee. Een Amerikaanse portemonnee? Amerikaans portemonnee. Dus, er, stond, er, er stond de vlag. Stond er de vlag groot op ja. uh, We've got guns. Oh nee, sorry, dat is heel wat is anders. Trouwens, ik heb een, andere, een, een bericht uit want Daar is een robot. Dat, dat is heel wat anders hoor. Ja, echt een maar is er anders. is een robot geprogrammeerd om een oud ambacht te verrichten. De machine, Die gaat de twaalf apostelen uit steen hakken. Deze beelden zijn bedoeld voor de Latijnse school, een Rijksmonument in Nijmegen jarenlang zie je de twaalf apostelen de gevels van het pand... maar door erosie vormden de beelden een gevaar voor voorbijgangers. En uh, er wordt nu hard gewerkt aan twaalf nieuwe beelden. En die had in een week tijd, 24 uur per dag... een apostel uit een, uh, uit een brok steen. Dus dat gaat dus uh, twaalf weken duren. Zo. En uh, daar kan een menselijke beeldhouder tegenop. Al dus, al dus de restaurateur Jurgen Bruijn. En uh, hij heeft zelf de robot geprogrammeerd... maar de ja. machine kan volgens hem niet al het werk doen. En dat zie je... Maar hij gaat gewoon, nadat nou uh, de, de, de machine klaar is, gaat hij zelf waarschijnlijk nog wel een beetje polijsten. Maar eind ja. dit jaar moeten de nieuwe apostelen klaar zijn. Leuk, ja, alles maar, wordt geautomatiseerd, zelfs ja, ook maar kunst. Zeg, het, vo het voordeel is gewoon ook, zegt hij al, nou, koffiepauze is niet nodig, want die robots gaan gewoon door. Ja. Nou, ik vind het wel heel uh, bijzonder. Ja, ik zag afgelopen week een schilderij van Banksy, en uh, er zijn al even verhalen dat nu Banksy is ontmanteld of ontdekt wie het is. Er is namelijk een filmpje van hem te zien, ook foto's. En dan zie je hem van de zijkant, heeft hij een bril op... en dan lijkt dan weer op een of andere kunstenaar, die ik niet ken. Maar goed, Banksy had ook een, ooit een, een beeld gemaakt... van een robot die dan graffiti spuit. En dat vind ik dan nou ook wel weer grappig. Alles wordt... Geautomatiseerd zelfs graffiti. En wat, gra wat graffiti dan? Wat spuit hij dan op de muur? Een barcode. Dat is dan een minder kunst. He? Oh, dat is een beetje flauw. Dat is een beetje flauw. Maar goed, ja. dus Banksy heeft wel scherpe statements die hij achterlaat op buren. Goed, he, straks de, de, de Toebak. Nee, Sandvoortse berichten met. Uh, goedemorgen. Ik ben even helemaal lekker. Nee hoor, we gaan gewoon een heerlijk met je uh, Ik zeg even kijken, uh, wij hebben nog wat meer muziek voor u klaar liggen. En ik hoorde de muziek van de Last Year of the Puppets. En ik raak meteen van de wijs. Ik denk, die gaan we toch niet doen. Oh. Ik vind het toch een hele suffe plaat die ik geprogrammeerd gisteren. Dus we pakken gewoon een ander plaatje op de lijst. Oh, lekker om oh, mij wakker te worden mocht je net je bed uit vandaan stappen. Black Honey, punk rock bandje. All my pride and joy. Black Honey uit Brighton. Rutjees. De zaterdag mooie toebak leef op de radio. Straks het in een goede morgen zand Het de niet te Vanuit, Hoogland. Maar dat vanuit de studio zitten hier al wat mensen te wachten. Ze zijn echt te popelen om die biegen van over te nemen. En al je informatie met jullie te delen. Wij hebben ook nog wat informatie die we kunnen delen. Uh, is er eest op duidelijk wie die meneer is die, die dat kratje uit het tuin heeft gestolen? Nee, ergens? we hebben nog helemaal niets gehoord. Oh, Schandaal mag dus, uh... zeg. Maar ja, als je toch gaat zoeken naar die meneer... doe ondertussen gelijk weer mee met de avond. Wandelvierdaagse. Die is komende week. Vanaf oh. 31 mei tot en met vrijdag. Hek, ik had het idee dat het allemaal afgesloten was. In Alkmaar is het toch laat? Wandelvierdaagse? Ja. Nou ja, blijkbaar gaan ze hier een weekje later, zie ik. Oké, okay, dan kan je zo maar door het hele land zijn wandelen. Ja. Ja. En uh, hoeveel kilometer is dat per dag? Uh, vijf of tien mag je meestal uh, lopen. Oké. Okay. moet ja, ik, ik heb een... Uh, in de buurt van Alkmaar. had je echt kilometer... Oh, ja, wacht. 25 kilometer. Uh, dit is de fietsvierdaagse. Oké. Okay. Oh, nee. Het wordt allemaal ik wel sportief, fout. hoor. Nee, hoor. Het was 21 mijn... met 24 juni. Dus uh, afgelopen week. Het geweest. is klaar. Oké, okay, klopt. Het is al voorbij. Het is voorbij. Nou goed, oh, goed op Oh, wat jammer. Ja. Ben ja. ik het ja. te delen? Voor niks. Ja, dat is een beetje... Beetje dom. Morgen ja, na de ja. maaltijd, zeggen ze altijd. Ik ben toch net uh, maximaal. Ik, was, uh, ik, zeg, ik gister... ben een beetje dom. Ik was gisteren erg verbaasd. Dik Schering ga. Je werd wel van DSB-bank. Ja. DSB met uh, Van der Laak die hem kapot heeft gemaakt. Ik denk aan de 100.000 spaarders. Weet je dat nog met Van ja, der Laak? Ja, ja, ja. Die toen in het ochtendprogramma zat en echt DSB gewoon de nek heeft omgedaan. Een ja. dik schiering gaat. Als je hem ook spreekt, hij is ook zo'n aardige vent. Hij is zo niks, niks poeh Gewoon echt heel gewoon. Hij is begonnen natuurlijk als financieel adviseur. En momenteel is heeft hij weer een nieuw barrentje. Hij is naar de beurs gegaan ook. Hij gaat namelijk MKB'ers uh, uitbetalen. Zeg maar, soms moeten mensen wachten op een geld. Ja. En dan zitten ze zomaar zeg maar, een maand te wachten op hun geld. Hij gaat ze dan uitbetalen. En dan krijgt hij het geld weer van het bedrijf. Dus ja, het klinkt wel als een heel mooi klusje. En heel veel mensen willen ook graag met hem in zee. Dus heel veel mensen hebben nog wel steeds geloof in hem. Oké, okay. ja. Ja, ik ben helemaal net. Het is natuurlijk ook wel bizar dat één iemand gaat roepen op de, op de, op de zender... van haal je geld weg bij de DSB-bank. En dat, raakt als, dat gaat gewoon helemaal, vliegt helemaal uit de bocht. En dan geven we het bank ook om. En ze zeggen ook dat het niet gewoon DSB-bank... Uh, dat hij slecht was, maar dat Van der Laak gewoon zijn kop had moeten houden. Dan had het gewoon verder kunnen gaan, dat kaartenhuis. Uit. Ja, is ook zo. Niemand is weet dat het is hoe het zit. Goed, je weet jij, jij hebt nog meer. Uh, ja, ik geld heb nog een, een mooi geballen. bericht. Want er is een, uh, een schatrijke Amerikaanse internetmiljardair. miljardair. die heeft dus een ton geschonken. aan de 21-jarige Delftse uitvinder Bojan Slat. Ja? en zijn organisatie die Ocean Cleanup. Is zijn naam en, echt Bojan Slat? Uh, ja. Okay. Apart, misschien is het wel iemand die uh, ooit uit uh, Joegoslavië komt of zo. Maar de Ocean Cleanup en Slat die willen de oceanen vanaf 2020 ontdoen... van de miljoenen tonnen plastic die jaarlijks in zee worden gedumpt. En daarvoor heeft hij een gordijn van luchtkussens bedacht. Dat is wel weer van plastic, denk ik. Maar, ja. Ja, maar die, die veegt als het ware het plastic uit de oceaan. Ja, okay. En uh, ja, hij zegt ook al, we hopen dat drukkelijk op rijke particulieren. Maar, uh, omdat hij dus nu die ton heeft gehad. En hij is bekend geworden van de online betaaldienst Paypal. Die Thiel hè? Die ja, die teal, teal, ja, die geldschieter. Waarvan hij medeoprichter is ook. Was hij een van de eerste grote investeerders in Facebook. Maar ik ben heel benieuwd naar die oceaanstofzuiger. Want dat wordt een v vormige arm van 100 kilometer lang. Die in het midden van de grote oceaan wordt gestationeerd. En ik ga zo even kijken hoe is, dat ding uh, eruit ziet. Het, het, eigenlijk... het is bijzonder. Het is echt wel een geek. Echt een freaky. Ik zeg hem op het, op het nieuws. zeg hem ergens bij komen. Een bos met haar. Met ja. je pukkelig gezicht bijna. En ik denkt, ja, die man steekt al zijn tijd in gewoon de wereld te redden. En dat doet hij mooi. Ik bedoel, uh, het zou wel grappig zijn als het gewoon al plastic zo eruit komt. En het schijnt dat nou, plastic ook automatisch naartoe gaat, hè? Je hoeft het niet op te zoeken. Het schijnt er allemaal zelf naartoe te Ja, dat was zo'n uh, zo slurven in het water zelf, hè? Dat ja. Uh, ja, dus ik vind het een mooi gebaren. Goed, en om daar een beetje gat in te steken. Is helemaal niet verkeerd. Goed, straks meer wetenswaardigheden. En ook hier leuke muziekjes. Dit is een band heet Whitney. En No Matter What I Go. En dat heeft te maken met Whitney Houston, maar daar word je op internet wel mee lastig van. echt. Dan denk je denkt, het is Whitney, geen Whitney Houston, het is een Britpopbeentje, dat soort dingen. Leuk plaatje. Dit Whitney heet de band. En uh, dit plaatje heet. Uh... Even moment, ik loop ik even naar uh, de platenkast. Dan Kijk ik even, de ding is eruit vandaan nog. Heet de plaat eigenlijk ook weer. No matter where I go, ja, ik moet wel volledig zijn. Daarvoor ben je Dish natuurlijk. Maar nou, goed, we kijken nog even naar de beelden van uh, onze uh, uitvinder van plastic ben ze het namelijk alweer vergeten. Oh, lachaf, Peter werd... Thiel. Peter Thiel? Oh, die uitvinder, nee, die is Boyan Slat. Boyan Slat. Echt. Uh... Leuk, het ziet er indrukwekkend uit. Laten we hopen dat het gaat lukken. En dan is een ton eigenlijk niet eens heel veel. Dat heel veel, hè? Oh nee, ik denk het niet. Nee. Maar ik, is ben het heel ik heb hier even een filmpje ton. bij ons op de site gezet. Ja? Dan kun je even kijken hoe dat ding werkt. En uh, ja, ik vind het gewoon wel uh, fantastisch. Het is fantastisch. En al dat plastic, gewoon. dat moet gewoon weg. Ja, Klaar. en uh, niemand neemt ook plastic tasjes meer mee. mee. Huh? Nee, dat scheelt volgens mij enorm. Enorm. En nu moeten we eigenlijk ook gewoon... Alkmaatje uh, uh, bijvoorbeeld een winkel waar je heen gaat... dat heet van, uh, van boer naar bord. Oh, Dan kan je dus ook gewoon met je, met je bakje heen gaan. Je, je plastic bakje, wat je gewoon elke keer opnieuw kan gebruiken. En dan krijg je een boer in je, bord, in je bakje. Nou nee, of, maar dan, dan, dan, dan kan je, je gewoon... Bordje. Dat komt rechtstreeks van het land. Prut zit er nog aan. Dat kan je zo, je, dan heb je helemaal geen afval. weet ja. je wel? Er zit geen verpakkingsmateriaal bij. En vroeger werd het altijd in je schort meegenomen. Hè? Ja, een boer de markt, naar schort. En dan zou dan had kunnen, had je ook leuk. Met je aardappels in je schort en dan liepen we weer zo naar huis. Maar ja, toen had je al die dienstbodens, hè? Tegenwoordig hebben ze inderdaad die karretjes. Ik zeg inderdaad: van doe maar lekker uh, yeah. zonder uh, plastic. Dat is helemaal geen probleem. Lijkt een oplossing. Ja, Goed. Nog hopelijk, uh, aparte hopelijk. berichtjes die ons bereiken voordat we straks afscheid nemen. Want goedemorgen, het komt vanuit de studio. Mocht je ja. dat niet mee, nou, mee nou, In kregen. februari hadden wij berichten dat er uh, twee reptielen waren gevonden. In, uh, yeah. in de onderzoek naar drugshandel in Amsterdam. Yeah. En die krokodillen waren dus de levende bewakers. van een uh, ruimte waar heel veel geld in werd bewaard. Maar uh, uit navraag bij het Openbaar Ministerie blijkt volgens Van der Laan dat de plukse wetgeving alleen kan worden gebruikt om beslag te leggen... op voorwerpen die als wederrechtelijk verkregen voordat kunnen worden aangemerkt. En de dieren zijn weliswaar eigendom van een verdachte... maar deze voormalige circusartiest is volgens Van der Laan ook al... circa twintig jaar rechtmatig eigenaar van die waakkrokodillen. En daarom uh, uh, heeft hij gewoon niet de mogelijkheid... om die krokodillen in beslag te uh, laten nemen. Okay. Dus dat is wel jammer. Maar ja... Uh, maar het is de vraag of de dieren beter af zijn als in beslag zouden ze worden genomen. Want hij had wel uh, alle mogelijke toestemmingen en uh, ze werden goed verzorgd. Dus uh, ja, helaas. Ja. Dus de Paxe -wek regeling werkte <laughs> niet op de, op de plukse. Ja. De plukse wetgeving. Een krokodil. ik nog vragen. Ja, precies. Is ja. een ja, klopt, die zin krokodil. Ja, wel, ik heb het gezien, ja, maar gaan we blijven? Ah, ik denk dat het wel een heel goed alarmsysteem is. Uh, wel een beveiligingssysteem is. Ja, dat het, uh, me ook ik wel. denk dat je echt niet durft uh, er langs te lopen. Oeh. Het, is, uh, het, is, het is een leuk bedacht, een krokodil in huis. Gezellig. Okay. Hoge aaibaarheidsfactor, zeg ik altijd weer. Goed, even de laatste plaatjes uh, voor tien uur. Ze hebben een nieuwe single uit. ik kan er gewoon niet aan winnen: No Mortal August. Daar verdrijkt de avondplaat. Multilove. naar de States of America. Unknown, Mortal August, Multilove. En ze hebben namelijk ook nog een nieuwe single uit. En uh, ja, daar kon ik niet zo erg aan winnen, dus vandaar ik gewoon deze plaat maak. Dat maakt me ook even verder helemaal niet uit. De nieuwe single heet uh, Keep Checking My Phone. Nee, niet. Nee. Er staat gewoon niet op internet wat de nieuwe single is. Dat is uh, Goed. Ik Kom, later bij je terug voor dit stukje informatie. Ah, uitstekend. Ja, ja is goed Maar uh, if you keep checking your phone, terwijl je s'nachts uh, in bed ligt... Ja? dan blijkt dus dat je dus dan tijdelijk blind kan worden omdat je dan zit je te kijken en je ja? andere oog ligt dan vaak op je kussen en dan kijk je zo. Ja? En dan doe je je telefoon uit en dan is je oog, uh, dat lijkt net of je ene oog blind is. En er zijn echt vrouwen bij de, bij de dokter geweest huh? en uiteindelijk zeiden ze al van ja, dat is eigenlijk hetzelfde als ja? in één heb je ook gewoon een heel ander uh, zicht in je oog. Oké, okay, omdat, dus, uh, omdat, omdat je je oog zo dicht... verblind met, uh, met je telefoon. Oké, okay, nou is het heel onschuldig. Moeten wij trouwens zo niet even vermelden dat het goedemorgen wordt hier in de stad? Die heb ik al twee keer gezegd. Al twee keer? Ja, goed. Het is slapen weer. Mocht je nog iemand kennen die een, tele een uh, telefoon met mij hoort, een, uh, een portemonnee kwijt is? Ja. En het gaat vooral over een Amerikaanse meneer die uh, zijn portemonnee kwijt is. Dan moet je even contact nemen met juffrouw Johnny. Ik ga net het telefoonnummer hier nog Let's even kijken wat ik kan vinden. 0624 100 510. Uh, uh, mooi nummer. Ja. Nou kan je dan bellen als je denkt van... Ja, ik ken iemand die portemonnee... breekt ze even bij elkaar, hè? Ik bedoel, hij luistert wel naar de radio... Maar of je dit verstaat, weet je niet. Dat kan altijd weer zo. Goed, nou, mij betreft straks... Goedemorgen Zandvoort, live uit het Hogeland, Hoogland. Dat is normaal, maar nu zitten ze hier. Heb je nog iets uh, te melden? Of ik nog iets te melden heb. Ja, iets anders. Ja, dat er uh, een heel oceaan met vloeibaar water op Pluto schijnt te zijn. Hey, hey, nee, hey, altijd... dat vind ik altijd. Kom je maar, nu mee? Had nog heel lang over Het stopt gewoon. op honderden kilometers diepte. Oké, okay. nou, en, uh, daar ja. moeten we de volgende keer maar even over hebben. Het is doen. Altijd boeiend leven op een andere planeet. Is er, er echt iets? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst.